Oh, heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik stel het programma vandaag samen en presenteer het. En het eerste nummer, dat was een nummer van Donald Byrd. Het is een klassieker. Het heet Polka Dots and Moonbeams. Het is een nummer geschreven door um, Jimmy Bur Johnny Burke en Jimmy van Huysen. Het komt van een, uh, het eerste album van Donald Byrd. Uh, opgenomen in 1956. Opgenomen op het transition label. Een klein jazz label wat twaalf albums heeft uitgebracht toen failliet ging en al het materiaal doorverkocht aan Blue Note. En Donald Byrd was hier als leider uh, eigenlijk voor het eerst aanwezig en een, in een hele andere stijl dan waar hij later bekend om is geworden, de hardbop in de Blue Note jaren en in de jaren zeventig de soul en funk ver, uh, varianten. Vandaag heel veel mooie muziek, ik ga verder met een uh, album Opgenomen en uitgegeven vorig jaar. Het is van een debutant, het is Leo Richardson. Het album heette Chase. Hij heeft allemaal eigen nummers uh, geschreven uitgebracht. En ze doen allemaal uh, eigenlijk eer aan de hardbop artiesten van de jaren 50 en de jaren 60. De Art Blakies, Hank Mobley's, Dexter Gordons en zo verder. Gaat u luisteren naar Eliza's Song van Leo Richardson. Song van Leo Richardson, de Engelse tenorsaxofonist... met zijn debuutalbum in 2017, The Chase. We gaan verder met een uh, ander album van uh, Donald Byrd. Ik zei het net al bij het eerste nummer. Donald Byrd staat natuurlijk bekend om zijn hardbop uh, albums in de jaren 60. En ik kwam het uh, album tegen The Creeper uit 1967. Het is zijn laatste album voor, uh, voor Blue Note in het hardbop uh, genre... En hij wordt hierop vergezeld door een indrukwekkende line-up van Sonny Red op Alt-Sax, Baritone-Sax, Pepper Adams, Bas, Miroslav, Vitush, Drums, Mickey Roker, piano, Chick Korea en natuurlijk op trompet, Donald Byrd. Gaat u luisteren naar I Will Wait for You. We gaan verder met wat kortere nummers. Soet Sims, ook een fantastische artiest. In 1956 een van zijn eerste albums, uh, The Art of Jazz. En daarvan heb ik het nummer Our Pad klaar liggen. Sims met Our Pet. Een tijdje terug kwam ik een, uh, op internet een uh, enorme verzameling van vertolkingen van het nummer, uh, nummer Summertime tegen. Ik heb er daar twee van uitgekozen om uh, te laten horen. En de eerste is uh, vertolkt door Diane Schuur, uh, Diane Schuur moet ik zeggen op zijn Engels natuurlijk. Vergezeld door Stan Getz. En uh, de tweede vertolking is van Herbie Hancock samen met Joni Mitchell. Summertime. So. Time. And the living is easy Fish are jumping Summertime And the living is easy Fish are jumping Come inside Your daddy's rich And your mama's good looking So hush Little baby pretty little wings and take to the sky <laughs> Oh, but till that morning ain't no door Herbie Hancock en Stevie Wonder. Het volgende album wat klaar ligt... is van de Amerikaanse pianist Noah Haidou. Hij is een um, uh, pianist die, uh, die bekend staat... om zijn melodramatische composities. Hij heeft in 2016 een album gemaakt... dat heet Infinite Distances. Het is um, een titel geleend van de Duitse dichter... Uh, Rainer Maria Rijken. Die, die suggereert... Um, Tussen de mensen die het dichtst bij elkaar staan zijn er ook oneindige afstanden. Hij heeft een, uh, ja, een album gemaakt uh, samen met Jeremy Pelt op trompet uh, en nog een aantal andere artiesten. En u gaat luisteren naar het nummer Day Who van Noah Haidu. Doe met Day Who. Omdat het zo'n mooi album is, heb ik nog een nummer uitgekozen van dit album: Guardian of Solitude. doen met het bijzondere album Infinite Distances. Ik ben al toegekomen met het laatste nummer van het eerste uur en dat is van Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, ik heb hem uh, voor het eerst gehoord op North G Jazz een aantal jaren geleden en dit jaar komt hij weer op North G Jazz. Reden om een uh, nummertje van hem te draaien. Van zijn album uit 2015, het album Toom, ga ik draaien Movement. Na het nieuws van 11 uur ben ik graag weer terug met nog veel meer mooie muziek. Ibrahim Malouf mm